Wij beginnen de les 6 van Pri et Chaim. Pagina 2, de regel 11. Sharad fila perek alaf. De port van het gebed de eerste het de eerste paragraaf. 12. Da Kibachol dalet olamot abiyya, jesh bet bachinot. hu, Gu, enjan hitsoniot. Shegu koelalut aulamot, Dertin, bachitsonotam. Punt. Da, weet, kijk, wat het olamot dat in alle vier werelden van bijjaat, absoluut silut zeraen, is jaat. Jes bet pchinot er twee aspecten. Het eerste is in jan hitsoni, hitsonit. Het aspect van het uitwendige. Je hoek valuta olamot dat, dat is het geheel, het totaal van de werelden in hun uitwendige gedeelte. Dat zijn de werelden zelf, de werelden zelf, let op. We leren veel, veel van ook van, uh, hier zullen we ook leren veel kabbala van de werelden, de zielen enzovoort. Dus het uitwendige gedeelte, dat, is, dat zijn dus, het uitwendige gedeelte, dat zijn dus de werelden, het totaal aan de werelden, hun, die de buitenkant vormen van de schepping. Geestelijke werelden. Habet u dertien ein inyan jan pnimit. Aulamot. She op genat na ne basia. We roegen bij het Sira, we hoelen. Abed, het tweede aspect in de werelden, in die vier werelden, is het aspect van die, het inwendige van de werelden. Dat dat zijn de zielen. De zielen zijn het inwendige van de werelden. Dat dat zijn nefashot. Die heten dan, hun krachten, hun eigenschappen, kenmerken zijn, dat, dat zijn de nefashot in de Asiya. Ja, ne, Neshama heeft drie onderdelen, duidelijk. Dus uh, Neshama heeft drie, daarvan nefashot, die zijn, uh, hun plaats is in de wereld Asiya, roegin, oftewel uh, Roeg. Die zijn in de jetsera, en so forth en so betekent, en nechamot in de bria. Fertien. Uch, Yesh jes bet pchenot bet bazogar, parashat, bamidbar. U paraschat veikahai daf resh alef amud alef ve hem hamase 15. We sedderat fila beet batsma hut hut hut oplette wat hey nu ons vertelp de bron van alles dus wat wij leren nu over het gebed. Uh, de regel 14. Oogdaan en daar tegenover, dus tegenliggers de tegenover, dus daar tegenover die twee aspecten in de werelden liggen zijn er twee aspecten in het gebed. Alles moet overeenkomen, komen, zo boven, zo beneden, zo in elk aspect zijn er allemaal hetzelfde, dezelfde principes, dezelfde wetten van toepassing. Zo is het ook eh, tegen daar tegenover, of tegenover dat, of eh, overeenkomstig daarmee kunnen we ook zeggen, zijn er twee aspecten in een gebed. Zo is het, en dat is genoemd in de zoger, in het hoofdstuk, Bemietbaar. En in het hoofdstuk haal. pagina res 11, 201, Amut 11, de eerste kant van, het, van de pagina, we gaan, en dat zijn zij, let op, twee aspecten. De eerste aspect is de massa, de handeling. Dus wat men doet met handen en voeten voor een bepaalde handeling moet men doen, uh, in, om, in een gebed. We zullen zien wat het is. Dus de, het eerste aspect is handeling, is natuurlijk het uitwendige tegenover, tegenover het uitwendige aspect, tegenover het uitwendige aspect van de werelden, oftewel de werelden zelf, dat is, ligt hier in het gebed, daarmee overeenkomt in het gebed, Hamasé, de daad, dat men doet, ten behoeve van, de, van het gebed. En het tweede aspect is, in dit, in, in, het, ja, in de kwestie van het gebed, is, het, de orde de orde van het gebed zelf. Zo, het opbouwen van het gebed zelf, hoe dat, dat zijn dus twee aspecten in het gebed. Let op, erg belangrijk, want wij Normaal spreken we van alleen maar uh, de woorden die zijn uh, waar, waar, waarmee waar, een uh, gebed opgebouwd is. Nee, er bestaat nog daad. Let op. We gehoord bijna bij Eloh abed, 15, en elk aspect van deze twee is verdeeld in vier dus twee aspecten: het zie je dat uh, de daad, daad en gebed zelf zijn. Elke daarvan is verdeeld in vier. Kiehamas ze uh, nechelakle dalet, let op. Want de daad, de handeling bij het gebed, is verdeeld in vieren, ingedeeld in vier, vier. We hem, en die zijn, en die gaat nu dat, ons nu, uh, opnoemen. Welke handelingen zijn er uh, die horen bij een gebed? Let op, heel belangrijk wat je ons nu zegt. Want dat is, moet je ook zo toepassen, dat alles wat je hoort. Ivané, Ivané betekent, uh, laat de mens zich letterlijk, letterlijk leeg maken. Dat wil zeggen, hij moet uh, van het toilet gebruik maken. Dus gaan zijn gaatjes, uh, als het ware niet gaatjes, gaan ze dus uh, van de toilet gebruik maken. Dat weten we niet. Dus schoon zichzelf maken in het toilet. Urineren en, en, en, en, en, en de andere ook doen. Dus zware, zware werk ook doen. Dus dat is wat behoort bij het, let op wat je zegt ons, dat is wat behoort bij het gebed... Maar dat is dan de kant van de handeling die de, die de mens doet ten behoeve van het gebed. Dat is één. Dus hiervan laat hem dus uh, van de toilet gebruiken, zichzelf uh, schoonmaken van binnen. Maar je hebt ook een ook, ook, ook Dat is ook daarbij. Dus laat hem dus uh, hiervan Naar het toilet gaan, gebruik maken van het toilet. En, wat je vdok nekkewaaf, let op. En nakijken, zijn kijken, nakijken zijn gaatjes. Of die helemaal schoon zijn. Want dat is ook belangrijk, zeer goed. Belangrijk is ook dat bij het gebed. Dus hij moet ook zijn um, gaatjes nakijken. Uh, dat dit allemaal schoon is. 16. Dat is één, dat is het ene, ene sub-aspect, uh, uh, kunnen we zeggen, dat, van de daad, handeling. En zijn, daar zijn er vier. K. 16 in Jan had zitzit, en vervolgens, dus heeft hij dat gedaan, het volgende is het aspect Sitzit, dat is wat een man, een Joodse man, doet op zich zo'n, uh, onder hem, zo'n so, so, um, met vier, uh, op, aan vier uithoeken van zijn kleed, onder kleed, doet hij dan uh, zijn er uh, schoudraden aangebracht. En dat is wat hij doet onder zijn, onderaan, helemaal aan zijn lichaam. Leg die dat, deze ziet daar zo'n kleed. In plaats van uh, wat wij doen, een uh, onderhemd. Ja, dat is het tweede. Dat is ook een daad wat een mens moet doen. Natuurlijk, het is uh, hoe dat zit. Kijk, wij, wij, wij hebben niets te maken met, met, uh, met, met materiële zaken bij het gebed. Die helpt absoluut niet. Ik bedoel, om, om dat kleedje aan te doen, helpt voor geen, geen millimeter, als de mens dat doet, goed opletten we het. maar alleen wanneer de mens geconcentreerd is op dat, wat hij daarmee doet, dat op zijn naakte lichaam doet hij dan een kleedje, waarin vier met vier, op, aan vier uiteinden waarvan, uh, aan vier hoeken waarvan, zijn Tzitzes aangebracht, die in totaal 613 voorschriften voorstellen, in totaal, als je dat allemaal optelt, dan heb je dan 613 voorschriften, dat is wat hij moet, in intentie moet hebben, wat dat hij door het aandoen van dat, van dat kleedje, dat hij als het ware zich van buiten, bekleed door, die, door deze, zijn lichaam, zijn naaktheid bekleed, zijn malgoed bekleed met 613 voorschriften. Duidelijk, doet hij dat niet en gewoon doet hij dat automatisch, dan betekent dat 0,0 niets. Gewoon met de handeling die hij doet, maar als hij de juiste kawana heeft, dan helpt het hem wel, innerlijk helpt het hem wel, om als ter voorbereiding van het gebed, en eigenlijk is het al een vorm van een gebed, let op. Kijk nou wat hij ons nu zegt, ook het gaan naar de wc ten behoeve van, van zijn gebed, en, zijn, en zich netjes en uh, dat uh, leegmaken zichzelf van ficaliën, van urine, en daarna, uh, ...nakeken zijn gaatjes, dat het goed is, schoon zijn, etzo, enzovoort. Het ziet zit aan, aan te doen, die, die schoudraden, het kleedje met schoudraden. Dat zijn twee. We ja, hebben twee aspecten van de daad, van de handeling, hebben we gehad. Kijk wat we leren. See, op deze manier leren we, stap voor stap zullen we leren, echt wat het gebed is, en hoe om te gaan met het gebed. We komen, we zullen echt eruit komen als als uh, engelen eruit zullen komen van wat wij op een goede manier geëngelen dus engelen die wel uh, in vlees en bloed zitten en wel uh, bewust zijn van hun um, uh, de kracht van de wens om te ontvangen voor zichzelf, maar dat zal ons bedoel ik engelen, dat dit zal ons opheffen, verheffen verheffen heel daar waar wij niet van konden dromen, zelfs. Waag, kach tvilashel, ja, let op. En vervolgens uh, doet de mens, legt op zijn hand, tvilashel, ja, dat heet ook tvila. De doosjes heeten ook tvila. Het gebed van, het, van de hand, die doosjes heeten. Ook dat heeft niets met de doosjes te maken, maar... Ook dat was alleen maar het zinnenbeeld van wat de mens doet straks met zijn gebed. Dat het gebed is van, het, van het de hand, betekent, uh, zijn, in, het, in, de, in de regel is het de linkerhand, dus uh, het zijn hart enzovoort. Simples, wat het betekent, zullen we allemaal leren de betekenis daarvan. En hoeveel hoeft het zelf niet te doen? Iemand die wil dat doen mag het ook doen. Maar je hoeft het niet te doen. Ik doe het wel niet. Ik doe het absoluut niet. Het is, omdat dit voor mij is het niet, meer, niet meer. Ik, ik doe het uh, van binnen. Ik doe deze daad van binnen. Maar, maar het is wel een daad. Wacht, kacht, fila, En het vierde is het opleggen van het gebed. Zie dat fila, dat doosjes, die doosjes ook gebed. Heet gebed. Het gebed van het hoofd wat men op het voorhoofd eh, eh, opzet, die doosjes. Nou, dat zijn de vier handelingen ten behoeve van het gebed. Handelingen heet ze, let op handelingen niet, niet uh, louter omdat men iets met handen en voeten doet, maar omdat die zijn. Eh, eh, als voorbereiding dienen bij het gebed om de mens en de juiste kavana bij te brengen. Maar ik wacht nog even wacht, want hij zal ons alles zelf uh, uitleggen. Zoals wij zullen dat zien. Absoluut. Hij zal voor alle aspecten zal hij ons uitleggen waarom en wat en waarom. Punt. En moet je ook erbij, erbij denken, let op, dat niet alleen die handelingen de mens doet, uh, maar elke handeling gepaard gaat met een bepaalde zegening die de mens uitspreekt. Tijdelijk. och ochnekdan, dalet gelkei, sedert fila. We hem. De regel 17. Hakorbanot. פרוה אה מתך שו שו מתחלת סורי שו מת מת מת מתחלת כל אברחות או מתחלת מתחלת כל אברחות אברחות עד ברוח שמר נטוב פדרסוס 4 onderdelen van het de daad handeling bij het gebed hebben we al gehad nu blijft het alleen het gebed zelf dat tweede aspect ook deze ook dit aspect van het de, het gebed zelf is ook verdeeld in vier delen ja ook net dan en daartegenover of daar, daar Tegenover liggen de vier delen van de orde van het gebed. Ook hier vier um, in de indeling in vieren. En die zijn er, hij gaat het optellen ons, opzommen. Die vier aspecten, vier delen van het gebed. Let op. 17. Ha korbanot. Het eerste is ha korbanot. De overhanden doen. Nee, precies. dus De mens, wat betekent ha korbanot? Voordat een mens, in het begin van, de, van het gebed, een mens uh, gaat voorlezen de orde van het brengen van de overs in de tempel. Want precies dezelfde op deze, het is zo opgebouwd het gebed, korbanot heette het, dus het, over, het de brengen, precies zo opgebouwd als de dienst in de tempel. Maar nu hebben we geen tempel, het is niet meer nodig een tempel. Uh, Yeshua is ons tempel. Eigenlijk, Yeshua is gekomen en heeft de hele Torah volbracht. En uh, daarmee gekenmerkt uh, de volgende fase, het volgende verbond, verbond naar, naar geest en niet naar vlees. En daarom hebben wij die Karha kar kar die die overs, het gedeelte van over, van het gebed en dat is nu tot gebed geworden, want het moet, het moet, de mens moet zelf brengen die overs van binnen zijn fysieke, materiële als het ware, aanhankelijkheid uh, aangehecht zijn, moet die prijs geven voor Hashem, dat is wat het eerste gedeelte van het gebed en dat, is het, en dat is het begin van alle zegeningen die de mens uitspreekt. En zo gaat het, de Baruch Shamar, tot het gedeelte dat heet Baruch Shamar. Gezegend is hij, die zee. En het was, en het was geworden. Zo'n gebed bestaat, heet Baruch Shamar. En die wordt genoemd naar de eerste woorden van het gebed. Alles kan je ook terugvinden in de in, onze, in dat uh, bestaandje wat ik toege toegestuurd had aan jou. Daar kan je het ook vinden, dat, die, dat die, uh, al die delen van het uh, gebed zelf. Dat is het eerste gedeelte van. Het gebed. De kach mirot, shehem met matchalat uh, baruch shamar. A desov, achtin Vervolgens, dus het tweede gedeelte van dit gebed is: azmirot, de lofzang, lofzangen, lofzangen, lofliederen. Ja, hoofdzakelijk komen zij uit de psalmen van David. Zo heet het Zmirot, en probeer die direct al uh, een beetje onthouden, of in ieder geval herkennen wanneer ik het zeg. Zmirot, of Hazmirot. schem uh, die, welke Zmirot, welke dus lofzang, begint met... Van, vanaf Baruch Shamar. Dus Baruch Shamar hoort al bij die Zmirot, Let op. Begin dus bij die Baruch Shamar. Baruch Shamar, gezegend is hij die zij en het is geworden. Dus voor Hashem. Dus het it is eigenlijk lof aan Hashem. Ade de Sofie stabach en dat zo duurt het. Zo gaat het door tot het einde van Ishtabach. Zo bestaat ook een, een gebed, of een soort, een soort gezang, loofzang, Het heet Ishtabach. Uh, uh, hij zal, de schepper dus, zal bezongen worden, gehuld worden, enzovoort. Dat is het einde van het tweede gedeelte van het gebed. 18 na de eerste punt. we schma, Ada, et En vervolgens komt een, een gedeelte dat vanaf Jotzer. Het is begint in de zegeningen van de dag. Dus gezegend is Hij, gezegend is Hashem, die uh, de dag, dat is een zegening over de dag. Dat is dan al het derde gedeelte van het gebed. We en daarmee, daaraan, met aansluiting dus ook, uh, komt het erbij, wat het uh, bij het derde gedeelte komt ook daarbij, uh, de hele zegening van Kriatschma, het, het uh, gebed van uh, Hoor, hoor, hoor Israël. Kriat Shma heet het, ook dat probeert te onthouden. Kriat Shma het, het, zeggen van Shma. Ad tot het staande gebed. Maar het zonder staand gebed zelf. Dus hij, hij, is, als hij, hij zegt van tot. Tot betekent niet tot met, maar alleen tot. Maar amida. ook onthoud dat, ook dat woord, Amida betekent staande dat staande gebed, het belang het dat is de kern van alles. Dat is niet inbegrepen in de derde gedeelte van het gebed. Wa'achar kachamidat gai brachot. En vervolgens het vierde dus het vierde gedeelte is Net vier, omdat, waarom vier? Omdat vier stadia natuurlijk zijn. Vier stadia van de wens om te ontvangen. En vier stadia, vier werelden moet men moet opstegen, overeenkomstig. Ja? Om, dat is wat, wat, wat men doet. Wagar kagamidaat en vervolgens het standgebed zelf. Welk standgebed is? Gai 18 achttien zegeningen spreekt men uit. Waarom achttien? Omdat 18 is Gai. Het Jod. Gai betekent levend. De 18, 18 uh, zegeningen, omdat daardoor komt men tot leven. Tot uh, geestelijk leven uit de stof der aarde. Dus hebben we dan 4 harre niet bij R. 19 Dalit helkei, b'hinata masse, we dal helkei, b'hinata tvila atsma Kijk, zie hier, niet bij R, het is uitgelegd, en in regel 19, Dalit helkei, b'hinata masse, vier delen van het aspect van de handeling, dat de daad die men moet doen, die men doet, ten behoeve van het gebed, en vier delen van het aspect van het gebed zelf. Kijk nou wat we leren. Kijk, we gaan in plaats van iets wat uh, vaag is, wat men gebed noemt, Vader in de hemel, geef ons dit en dit en dat, en wat, wat is dat, wat doet men daarmee? Wat gaat het mondje zeggen, het mondje zegt en het, het hartje lacht het uit, of het, lacht, of, een, of het hartje dan een beetje emotioneel zich beweegt, uh, psychologisch, is dat gebed? Een beetje, een beetje zo berouwen, een beetje zo kinderlijke ha houdingen, is dat gebed, betekent dat gebed? Is het gebed wat, men, wat een christen doet? Is het een gebed wat een, wat een traditionele Jood doet? Dat is een komedie. Dat is een, een beetje zo zitten, zo, zo met die oogjes. Die christenen doen de oogjes dicht. en Joden die dan kijken goed uit voor zichzelf. En... Um, en... Uh, zijn helemaal uh, klaar, waker, waker, duidelijk. En uh, klaar, als hij klaar is, dan direct, uh, op dezelfde, dus op de, klaar die zit dan als hij klaar is met het gebed, dan uh, loopt hij direct snel uh, naar zijn werk, of weet ik veel, waar dan ook, en dan is hij blij dat zijn last heeft al van, zich, van zijn schouders, uh eruit gegooid, is dat gebed, wat wij leren hier, stap voor stap, wat, alle aspecten van het gebed, zullen komen in ons hart, we zullen gevuld worden van, uh, kennis en geloof, boven het verstand, maar uh, kennis is bijzonder belangrijk, ook in het gebed, in het gebed zelf, Belangrijk is wat jij doet, en niet alleen uh, de, wat doet het in jou, en wat betekent het gebed, uh, in, in, in anders dan, uh, en niet alleen uh, zeggen iets met je, wo met je mond, met je, met, je, met je tong, met je mond, iets wat jij niet begrijpt, zelfs dat je woorden begrijpt, maar je weet niet waar gaat het over, maar het gaat alleen over jouw innerlijke opsteging over de man, op welke manier jij kosher de man kan omhoog brengen, en op welke manier jij bereikt uh, deze werelden, waardoor, hoe, hoe kom je tot de wereld uh, Asiya, hoe kom je tot de wereld fort, enzovoort, en niet in zo'n grote Grote lijnen, normaal hebben we ook in grote lijnen gesproken in de zoger. Ja, oké, okay, je moet gebed doen tot de malgoed, malgoed van de absolute. Mooi en prachtig, en natuurlijk daar worden wij vanuit uh, het inv de invalshoek van de zoger, zoals de zoger ons vertelt, worden we ook geholpen daaraan. Maar hier is het, het, het, het de plaats. Waar wij zullen leren opsteken naar Hashem, naar via, naar, naar Hashem, euh, naar de redding die Hashem gestuurd had in deze wereld, naar Jesu.